En nu gaan we verder naar het deel, derde gedeelte van de zogerles. Uh, de applicatie van de zoger wat we leren. Het correctieproces GAM dien. En vervolg één. Verder gaan we daarmee. Het derde gedeelte. Dan uh, zijn we een beetje wakker na de twee gedeeltes ja, van de zoger, Dan kunnen we ook dat leren. Nou, hoe dat zich, hoe dat gaat in werking. We hebben gezegd dat waar ik, eigenlijk is het zo. Ten eerste, laten we ons, ons dat even opfrissen. De hele bedoeling is om dien niet uit de weg te gaan, maar ook niet op te zoeken. Ja? maar hem te, te dempen. In elke toestand moet je het dempen. Het is makkelijk. Vaak willen we graag iemand aanvallen. Of op subtiele op manier iemand aanvallen. Een yeah? beetje met lachertjes. doet het er niet door. Maar eh, wel aanvallen. Wel aanvallen yeah? iemand. We het het zo op een mooie manier iemand aanvallen. So het is zo aardig. zo so Net als een duifje. Maar aanvallen iemand zo. So op subtiele manier. Op subtile, dat moet ook. Van binnen moet je het wel, moeten we wel weten dat daarmee bedriegen we onszelf. Daar gaat het om, om te leren zichzelf niet te bedriegen. Dus hoe weten we dat? als we zeggen, ja, ik doe het, ik doe het maar, ik, ik, ik, ik doe het in de naam van de hemel, ik doe het om willen te geven, kunnen we altijd fout gaan, ja of niet? We kunnen zeggen, ja, ik doe dat wel om te, om, om te geven, maar... In werkelijkheid, wie kent zijn eigen hart? Ja? Kunnen, we, kunnen we een comedie spelen? Ja, duidelijk. Hoe kunnen we ontlopen om die comedie toch wel te ontlopen en naar de waarheid te komen vanuit de praktische, op een praktische manier? Als ik zeg dat ik loop, dat ik doe iets. Koos op kostere manier. Dat ik wil iets geven op dat moment op een bepaald moment doet er niet wat en ik dan ervaar op dat moment din. Dan betreft, betekent voor mij, moet het, moet het voor mij di direct een sein zijn dat er iets niet oké okay is met mij. Eigenlijk. Als ik voel op een bepaald moment dat ik een beetje onaangenaam voel mezelf, weet ik veel. Leid voel, dat is niet erg, dat, kan, dat, is niet, dat is niet een teken dat, het, dat ik moet direct haalt roepen. Maar dien, wel, dien voelen, dien te ervaren betekent dat jij kijkt van binnen tegen, tegen de malgoed, ja, tegen de maalgoed, van het Tot erin toe, de stralingen komen altijd van het zeloet. Dat jij kijkt tegen de tegen aan de, ma de malchut, waarbij op de manier dat Want de malchut is de boom van goed en kwaad, ja, begint daar. Dat is de bron. Aan de rechterkant van de malchut is de waar de malchut is verbonden met de boom de, met de bina. Dat is goed als een mens zich verbindt met de malchut van het siluut, ja van de kant van de bina waar de maalgoed is opgestegen naar de Pina in de tweede uh, beperking. Dan is het goed, dan de mens ontvangt het goede. Betekent dat jij van binnen overeenkomt naar regenschappen, met, omwille van het geven, dan ervaar jij het goede van het besturingssysteem van de maalgoed. Maar als, als jij elke moment wanneer je iets doet, waarbij jij, ik, ik zeg jij, ja, want hetzelfde voor mijzelf geldt, waarbij jij op een bepaald moment niet in nieuw leeft, ja, niet in nieuw. Of in het verleden, of dat jij een beetje door, doorgedraaid bent vandaag, door, door jouw werk, of, ja, de, de, of nog meer, meerdere dagen dat jij in spanning zit, in stress, stress zit. Betekent dat jij uh, het moment van het ontstaan van de Dien ten aanzien van jou heeft uh, on, uh, uh, zeg het dat, oh, uh, niet onder ogen gaat. ja, dat jij, wat, jij moet altijd opletten het moment van het ervaren van de dien. Zodra je ervaren, begin je de dien ervaren, betekent op dat moment dat jij uh, uh, of voor jezelf wil ontvangen, of ontvangt voor jezelf, betekent naar jezelf gericht bent, naar jouw eigen wens om te ontvangen. Hey, of er zoveel signalen waren, jij hebt niet opgelet, en dan nu ervaar je dien. Nou, dat is dan een gegeven, moet je dan op dat moment niets, uh, dat is een gegeven, ja, dat is, een fa, fa, dat is een, als het ware een hulp van boven, een hulp van boven dat ons gegeven wordt om te ervaren dien. Als ik dien niet zou ervaren, dan zou ik nog verder gaan in ellende, het is net zoals din ervaren, gaan ervaren is net zoals hier op aarde gegeven is: dat een kindje die komt in de keuken of zo, ja, of speelt met, en die gaat met een vuur spelen, ja of zo, en een kachel of zo, die stopt zijn vingertje in een kachel of zoiets, en die gaat zich aanbranden, zijn vinger aanbranden. Ja, dat gaat hij nooit meer doen, ja of niet? Gaat hij dat niet meer herhalen? Zoiets. Zo so is het, moet je ook precies hetzelfde in het geestelijke. Is dat principe precies hetzelfde? Van boven geeft men ons te ervaren dien, net zo so op dezelfde manier. Dat als we ervaren dien, spanning. Dus dat, dat is echt de spanning. De spanning wat, wat waarbij, ik, het is een bepaald principe bestaat, waarbij ik het gevoel heb dat ik duw aan het einde. Dat ik duw in mijn, aan het mijn uiteinde. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? In beneden. Als men dat gevoel heeft dat je, dat je duwt aan jouw uiteinde. Waar jouw zode is, dan voel je dat hier dat, je dat onder spanning zit. Als je dat niet voelt, dat weet ik niet. Maar dat betekent dat je dan voelt dat jij dan duwt, pusht. Van beneden pushe je dat iets, ja, wordt gepusht onder, van die, door de, door de dien. Komt wel, maar dus van boven ons naar nou, wordt ons gegeven dat het gevoel van dien. Ja, weet ik wel, iedereen weet het al, spanning. Dat ik om de spanning stra sta, gewoon in, gewoon in gewone termen. Dan wordt ons gegeven dat wij op dat moment moeten wij ons corrigeren. De spanning is een goede zaak om als teken van dat ons hulp wordt gegeven van boven... Dat ja, betekent, kijk, van boven bevindt alles zich, alle zichzelf in sereniteit. En als wij, als ik begin spanning voelen, betekent dat ik op dat moment in discrepantie ben gekomen met, met het hogere, met de wetten van het helaal, met de absolute uh, toestand van geven. Je hoeft absoluut niet jouw inspanning extra. Ins, inspanning is goed, maar spannen betekent. Heel iets anders je ja, spanning hebben. je ja, niemand, niemand je ja niet beter prestaties leveren, zelfs veel erger als je die spanning ingaat. Eigenlijk elke spanning die je heeft moet je eerst dempen ja, helemaal niet koffie niet koffie drinken denken dat je door koffie drinken je wordt ik dan beter ik ga blijf ik dan wakker. nee het is het is een het is wel het is wel jezelf maar dat is betekent jezelf opfokken voor iets. Dat moet niet, je moet niet op die manier, uiterlijke manier doen. Je moet het alleen de dien dempen. Dan, waarom? Dan, waarom? Dan heb je de hulp van boven aanvaard. Dat betekent dat jij weer correcties doet. Telkens, wanneer jij de, damp, de, de, de dempt de dien, aanvaard jij de, van hoger de hulp die jou Gegeven wordt. Zoals ja? so dat. bestaat zo'n mopje van. Ja, van iemand in Israël was het. Ik, ik reden me niet. Van iemand die dan. Er was een. Over, over, overvloed, ja? Sorry, water. Water. Water. Overvloed, yeah? hè? Water. En -overstroming. een -overstroming. -overstroming, man bleef ergens. Ja? Yeah? een man bleef ergens op een dakje zitten. Ja? Yeah? En alles was dus. Uh, met water bedekt. En hij bleef alleen op een dakje zitten van zijn huis. En hij biedt, maar biedt het uh, de schepper. Help, help, help tegen de schepper. En biedt, biedt, biedt, ja of niet? En wat het was? En dat was boatjes, yeah? were, een bootje, ja? En er kwam een bootje, En waarom, waarom wilde hij niet in een bootje komen? Ah, ja. Yeah. En hij biedt tot de schepper. Help, help, tot de schepper. In yeah? Israël hebben ze zo'n mopje. Ja, weet je wel? Nee. In Israël hebben ze mee verteld, niet te vertellen. En hij biedt over het, help, help de schepper. En er kwam één bootje naast, en hij zei, hey, Bram, kom op. Hij zei, nee, nee, nee, beet, beet, beet. En er kwam een ander bootje dan wel uh, langs. En Bram, wait, wait, wait. hey, Joost, en de water blijft stijgen, hoger, hoger, hoger. Ah oh, nee, nee, ga weg, ga weg, ga weg. Helemaal helemaal zo buigen, buigen, buigen. En die andere zegt, <lacht> kom op, kom op, je water stijgt op. Hij zegt, nee, laat mij de schepper, schepper, schepper. Ja, en dan is het nog derde keer, derde bootje, en niets, en dan water helemaal omhoog. Hè. En die man was natuurlijk hartstikke onder, onder het water, en hij komt daar in de wereld, in de toekomst, in de. Hè? Die namen, die, uh, huh? In de andere wereld, dus na, in de hiernamaals. En daar kom je, dan, je daar, en die dan gaat daar, komt je dan voor de schepper, en die zegt, de schepper, waarom heb je mij niet geholpen? Ik had zo vurig ge, gevraagd om hulp, waarom heb je dat niet geholpen? Hij zei. Ik had drie boten naar jou gestuurd. En <laughs> jij ja, had het niet genomen. Ja, ja jij had het niet geluisterd. Ja, jij bleef, bleef bidden. Zo so moeten we ook doen met de dien. Ja, met de dien. Steeds als je voelt de dien, moet je dan niet wachten tot het deze dien. Komt nog een andere dien, en echte, nog een dien. En dan wordt het stress. Ja, stress is al betekent al dat jij niet geluisterd had naar de eerste naar het eerste verschijnen van dien. Niet naar het tweede, nog naar het derde. En dan kom je de stress. Nou, dan is het te laat. Leidtelijk? Dan is het, moet je dan naar de, niet naar de schepper, maar moet je dan naar de psychiater. Leidtelijk? Dan heb je niet zoveel met de schepper. Schepper zegt, nou, waarom kan dan nu naar de psychiater? Nu heb je niet mee nodig je Heb je niet, niet mee nodig Nu ga naar, naar Tassus. En, duidelijk, Tassos gaat jou helpen. Jou, nee, op goede manier. Ja. Ja. Well, ik weet even, even, even, toelichting, even, toelichting, even toelichting. Is een toelichting. Tassos is een verpleegkundige bij een psychiatrische inrichting. Dus dat dus, is dan voor hem, maar niet meer voor de schepper, duidelijk. Bedoel je met de team de mensen om te ontvangen? de dien bedoel ik, nee, de dien bedoel ik, nee, natuurlijk, als de dien kan, kan heeft te maken met de wens om te ontvangen. Maar wij spreken van dien, van het ervaren. Dat ik wel voel, dat ik, de, de, ik voel de dien, dat ik voel de spanning. Nee, de spanning. In het maakt niet uit waar je zit. Je moet altijd, ik uh, voel de spanning, weet je wat spanning is, niet? Dus <laughs> elke spanning die je hebt, dat is al in vorm van een dien. Nee. Nee, spanning betekent, kijk, elke spanning. En spanning betekent, kijk, zich. Uh, mm -hmm. En zekere spanning is goede spanning. Bedoel, Spanning betekent spanningsveld. Oh. Maar ik bedoel dat het druk, oh, de druk, de spanning als druk, dat is niet goed. Eigenlijk moet je niet mee laten slepen in dat. Dat betekent, ja. Dus wat wij bedoelen, wij gaan uit de praktijk van elke moment. Dus wij zeggen niet. Ah, doe ik nou nu iets omwille van het ontvangen, of omwille, want dan kan je zelf mooi, mooi verhaal vertellen jezelf. Ik doe toch wel, ik doe toch voor de schepper, waarom heb ik nu die stress? Ja, dat kan niet zeggen. Jezelf... Je kan niet zelf. want wij zijn niet gecorrigeerd. Dan kunnen we alles ons mooi praten, ja. De bedoeling is zo. So. Ik voel de spanning, ik voel de druk. Wat moet ik daarmee doen? Praktisch. Ja? Dat oh, is wat ik had opgetekend. Maar straks wel. Even stap Maar eerst een beetje uitleggen wat het hier staat. Iets <laughs> proberen we dat. Nou, hier heb ik opgetekend. Hier op het bord heb ik het opgetekend. Uh, de hele tien van een mens. er niet elke tien vierot is. Dus in toestand. Elke toestand telt tien Ja of niet? En en de tien hebben wij in die toestand hebben wij ingedeeld. Of verdeeld in drieën, ja. In het hoofd, in het hoofd hebben we de gedachten, ja. In het lichaam, dus ketarghogma-bina, dan hebben we dan de gedachten. En gesedgoratio-vered hebben we uh, uh, lichte wensen, ja. En net hodisot, ja de beneden, dat zijn de zware wensen. Dat heb ik dus ingedeeld. En nu gaan we dat, proberen dat, uh, we gaan nu met de gedachten, want altijd beginnen we van boven, ja, van, beginnen we met lichtere kilim. Als nu ook de gedachten, want we zeggen ketter, ketter is de wortel van de gedachten. Moet je zo so zien, ketter is de wortel van de gedachten, Chokma uh, is gedachten zelf, en de bina is, dat het het onderzoek van de gedachten. Uh, onderzoek naar de gedachte, etc. Dus alle drie hebben te maken met de gedachte. Bina is als het ware uitwerking van de gedachte, maar het is nog steeds gedachte. Nou, nou, wat heb ik gedaan met de ketter? Heb ik alleen maar de eerste, eerste kli ketter van de tien opgetekend. En dan moet je zo doen, tien, zie je, van rechts naar links. Ik heb ze alleen maar zo opgetekend, zie je, ketter boven, gogma beneden, bina ook beneden. Dan heb ik een beetje zo op deze manier opgetekend, maar dat doet er niet toe hoe, hoe, hoe dat je dat doet. Uh, de stinsverrot van de ketter. Laten we zeggen... dat jij in de toestand verkeert... welke doet... op dat moment. En jij voelt een zekere spanning. Natuurlijk... wat, wat kan je doen? Je moet werken zoveel aan de gedachte... begin je eerst met de gedachte... en maar tegelijkertijd... maar jij voelt alleen maar de gedachte. Wat ga je doen... Jij gaat nu, spanning wat je voelt, misschien een gedachte, verkeerde of iets. Jij gaat eerst corrigeren jouw gedachten op dat moment. Wat ga je doen? Jij gaat brengen jouw gedachten van, van dat moment naar de jesod. Altijd moet je proberen in elke plaats waar je bent in jouw of in jouw toestand, jij altijd brengt naar jesod. Elke sfera heeft ook jesod, ja of niet? Maar waarom alles naar een te brengen? Keter heeft ook jesot. Hoogma heeft ook jesot. Bina heeft ook jesot. Waarom naar jesot brengen? Malchut bestaat niet meer als het ware tot de gmartiekoon gebruiken, maken we geen gebruik van de malchut. Ja, malchut is, ja, in plaats van de malchut gebruiken we datgene wat heet ateret jesot. Dus een kroontje van jesot. Wat betekent dat? Ket er ook maar binnen allemaal, gaat naar jesot. En jesot bestaat uit drie delen. Had ik wel vroeger gezegd, twee. Een vrouwelijke jesot bestaat uit twee. Een mannelijke bestaat, doe, niet, doe. er niet toe, maar iedere man en vrouw heeft ook drie. In, in het geestelijke hebben we allemaal drie. Dus er bestaat drie, drie gedeelten van die Je Jesot van het hoofd van het Je Jesot in drie delen kan je verdelen, ook net zoals parsoef. je jesot ha, betekent jesot van het hoofd. Ja, je zot in het hoofd. En dan heb je soort van el. Je zoot van lichaam. Van je zoot. Ja of niet? En dan heb je nog een ondergedeelte van de zon van je En ja, dat noem ik dan je zoot ateret je Dat kroontje van je Ja, maar, maar dat is. En dat kroontje van je wordt gebruikt als massag. Dus vanaf de absolute wordt de massag. Als het ware. Ja, massag staat. Boven de Jesot, de Jesot Ateret Jesot, dat onderste gedeelte van Jesot. Dat heb je noemd, hier heb ik dat Jesot A. Jesot Ateret. De ateret betekent kroontje van Jesot. Dat is de plaats nu waar de massag staat. Duidelijk, daarom en daarom is het voor ons bijzonder belangrijk, waar we ook zijn, om ons weer de massag, als het ware, ik dat om in ons in toestand te brengen waarbij, mijn, waarbij ik in welke sfera ik ook ervaar, welke sfera ik ook ervaar, dat ik breng dat terug naar je van die sfera. Waarom? We hebben geleerd als ik vanuit die soort van de raai van die JA ga licht uit, zeg je dat orgozer doen. Weer het weerhaatste licht, dan ontvang ik, ik dat voor die sfera, het optimale licht. Dan ontvang ik dan in die mate or, uh, or gaia, ja van die, in die mate van die sfera. Dus als ik nu bij de ketter sta, ik heb, nu, ik, ik heb nu de ketter, dan moet ik werken met de ketter, dat ik de krachten opbreng. Uh, dat ik breng de krachten van de ketter naar jesod, naar ateret jesod dat betekent gamze toven gamze toven, ja of niet, dat betekent dus ook dat is goed ook dat is goeden ten aanzien van dat klie ketter en het resultaat is daarvan, dat ik ontvang dan, dus ik, dat ga ik als het ware als man vanaf jesod, dus mijn taak is nu te brengen naar jesod dat, is, dat, dat betekent dat ook dat is goed. ten aanzien van de ketter. Ook dezelfde is ten aanzien van elke sfera. Maar ik zeg het hier. Ten aanzien van alle sfera uh, boven de parsa. Dat dit goed, ja, dat dit op die manier. Ik breng het naar je zoot. En dat moet ik zelf opbrengen. Dat kan niemand voor mij doen. Ja? Je kan in gebed komen, wat je wil. Maar dat is jouw taak in elke toestand brengen dat naar je soort in die sfera waar je bent. Heel? Ik probeer het te doen. Ik probeer het te doen direct. Wat ik probeer te doen. Ik probeer, probeer al door al die sferoten heen komen. Niet alleen mij, mij beperken tot je soort van Keter, en dan je soort van gochma, maar ik ga dan enorm probeer ik enorm snel te gaan, omdat ik leer steeds zoger. Probeer ik snel snel naar beneden komen en Komen tot in Jezus zelf. Dus in de, Jesu, in de ware Jesu, Ja, Dat is dat. Kijk, onderaan. Zie je, onderaan. Is de ware Jezus. Die bestaat ook uit drie gedeelten: Bovenste Jezus. Hoog. Ha. Hoogere Jezus. Uh, Lichaam Jezus. En atheret Jezus. At, at dus de uiterste wat wij kunnen doen is. Dat wij tot aan de van de hele toestand van al mijn hele toestand komen, waarbij ik kom dan in de jesot zelf, ga ik dan dezelfde beweging maken, naar het jesot, jesot van de jesot, van de ware jesot zelf. En de ware jesot zelf is, jesot als sfera jesot, ja of niet? Als ik in de ketter ben. Wat is dan de, de, de, de, de kern sphera? De ketter is dan de ketter, de kracht van de ketter, Welke sfera in de ketter ook is altijd die ketter. Ketter de ketter, binade de ketter, je zot, toch wel van de ketter. Dus de taak is om zo gauw mogelijk, van twee kanten moet je dan, van twee walletjes eten, maar dan het positieve. Je moet zowel gedachten bewerken naar je soort, als de middenstuk moet je ook dat, waar de lichtere wensen, moet je ook naar je soort brengen. En daar moet je ook dan onderaan al die zware wensen moet je ook dan naar sot te brengen, zodat jij moet komen uiteindelijk tot je sot de ware sot en daar moet je die beweging maken van de laatste, wat ik het, en Gamze plus, plus de Diendempen, de dat alles, het totale, totale platje ga je dat brengen naar de je uh, at er het Jeesot, en daaruit, waarom? Daaruit kan je de ware man doen, de grootste man die je kan doen, uh, daar, en daar ontvang je de grootste, het grootste licht, de ware lichthaya van deze situatie. Maar dan heb je hier, wanneer je dat in, in je zot van je soort doet, door je soort van je soort doet, je kan het opbrengen. Dan, op dat moment, absoluut alle, die, alle dienen verdwijnen. In totaal, absoluut. Uit deze situatie. Als ik het alleen in de keiter doe. Dan heb je alleen voor de ketter... heb je wel geen dienium meer. Maar de andere heb ik wel. Ja of niet? De andere blijven bij mij... onbewust uh, of die bleef... ik ervaar die dienium, andere dingen, Van hoogma, van bina. Ja, ik heb nu gecorrigeerd... ik heb nu gecorrigeerd mijzelf... mijn dingen, mijn dien... van voor... alleen voor dat hokje van ketter. Ja? Maar hoogma, bina... Ke, uh, alle anderen... Die pushen wel, die pushen mee. Ja, die pushen wel, die willen graag ook. Daar zit wel dien. Waarom zit daar dien? Ook van boven gaat men mee daar ook pushen. Zegt men, a pushen betekent correctie. Doe maar, corrigeer dat. Je hebt veel te ver, veel te ver uh, gegaan. Dus men helpt mij van boven. Ja, net zoals met dat bootje. Men helpt mij nu door mij gevoel te geven dat ik een dien beleef. Duidelijk, het is niet gegeven aan de mens, en de mens is gegeven om te leven in vreugde, in vrede, in shalom. Dat is de waar, het ware bestaan. En daarom zien we dat, we gaan toch wel, de mensheid gaat on, onverbiddelijk naar die toestand. Duidelijk, dat is het ware bestaan. Niet het 24, 24 24 uur economie Duidelijk. Je kan werken zelfs 24 uur, maar je moet letten op jouw dien. Ik kan werken, ik hoeft absoluut niet, ik ga alleen slapen, even, eventjes om 4 uur, weet ik veel, maar s'nachts, maar dan heb ik absoluut. Alleen ik omdat ik niet meer kan, niet meer kan uh, ontvangen meer, niet meer kan, geen kracht meer heb om meer iets uit de tekst bijvoorbeeld, uit zoger te halen. Ik heb geen, gewoon, de, dan ga ik slapen, eventjes, want dan helpt niet meer. Leuk? Maar in principe, het is, de mens is onvermoeidbaar. Natuurlijk als je werkt fysiek, met handen en voeten, natuurlijk dat, dat ook dat moet je dan voorzichtig doen. Ook dat moet je, ook, daarop moet je niet jezelf te veel uh, onder druk zetten. Ja, steeds wisselen. Kijk nou hoe, dat, hoe de arbeiders dat doen. dat is geweldig hoe je is, je, kan, je kan veel leren van die sleept iets, dan weer. Oh, stop. En dan gaat hij zo'n beetje zo. Sigaretje, dat. En, ze weten hoe dat om te gaan met die, met die fysieke. met die fysieke schommelingen. Weet je. En dan gaat hij een beetje sigaretje doen, dat. Een beetje zo, muzieke, we muziek. Weet muziek is steeds luisteren. Zie je daar hard muziek en zo, harde hard muziek. Maar goed, ze weten wel om te gaan. Dat kan veel leren van hen. Ja, nee, ze weten hoe met, met stress om te gaan. Oh, leren dat, natuurlijk, op die, op die zoon manier Omdat zij willen werken, moeten werken. Hoe kan je dan zo'n so acht uur hangen ergens aan een, aan een steiger? Ja. Ze weten hoe dat om een uur is. Een beetje dat, en dan een beetje muziekje, en dan een beetje sigaretjes En dan ga verder, verder, zo so, En dan denk je dat, een fantasie en alle andere dingen. So. Eh, wie daar ja, fantasie, is. Dus je, hè, dan Ja, we ik bedoel fantasie, ik bedoel eh dan je eigenlijk aanpakken. Ja. Maar goed, kijk, daar is de ketter, kijk. Dan ga je verder. Dan ga je verder en totdat jij komt tot de je zult en dat is en kan je direct aanpakken dat afhankelijk van van jouw toewijding in een situatie. Eigenlijk? Maar dus Nou, kijk, dat is, heb ik dus met de ketter opgemaakt. En dan verkreeg je dan, dan betekent dat je geen, geen, zeg je dat, geen tekort krijgt. als gevolg dat jij hebt dat werk gedaan, met de ketter, met de ketter, en jij ontving daar de madden van boven, voor die ketter, dat heb je verdiend. dat betekent dat jij geen tekort meer heeft, geen klipoot meer heeft, geen dien voel, voelt, op het niveau van ketter. Dus op het niveau van de wortel van de gedachte, niet. Maar op, de andere, op, een, andere, op een andere niveau wel. Kijk, lager voel je dat wel. eigenlijk. Dus, en als je dan... Dan heb ik ook hier opgetekend, links heb ik het opgetekend, drukdempen. Of dat we even de diendempen, hetzelfde. Ten aanzien van netzig. Ja, dat is al zware, zware wensen. Als je dat hebt, ook hier bereikt, op dezelfde manier, dan het resultaat is, dan heb je dan geen tekort, klipoot, op het niveau van de zware wensen van de netzer. Stap voor stap zullen so we leren dat. Maar dat kan je wel doen. Dat is te doen. je Kan je zeggen dat, welke sfeera moet ik gaan, je hoeft absoluut niet te denken, welke sfera naar welke sfeera moet ik gaan. Ik moet komen tot een toestand van, ...Shalom. Dat moet je doen. En wat jouw baas jou zegt... ...jij moet toch je moet zeggen... ...ja oké, okay, doe ik het wel. Maar jij moet van binnen doen. Shalom, eerst kom je tot shalom... ...en onder stress moet je niet werken. Dan als je dan gaat werken onder stress... ...betekent dat jij... ...wat ga je dan doen? Dan is het net zoals de schepper ook daarbij is... ...en jij zegt tegen de schepper... ...werken met de, met de stress, wat doe je daarmee? Dan is het net zoals je de schepper... En dan s'avonds kom je en ga je dan bidden. of oh, oh, ik ben zo gestrest. Ik oh, oh. ga je dan bidden dat hij zegt, de schepper zegt als het ware, ik was de hele dag naast jou. Jij, achter, zat, jij zat achter de computer. Ik stond boven jou, de hele dag. Ik heb jou gepusht. Ik heb jou, jou dien gegeven, een extra dien gegeven. Jij hebt niets gereageerd. En nu ga je bidden. Ja? Dus jij, jij hebt overdag, je hebt niet geluisterd naar mij, je hebt geluisterd naar jouw baas van fleisch en bloed. Je moet natuurlijk voor hem dat doen, je, je, je hebt jou ingehuurd, je hebt daarvoor ingehuurd, voor je baas, je moet natuurlijk voor hem dat doen, maar je moet het niet doen op de manier zoals, zoals hij dat doet, je moet het doen op de manier zoals ik jou doe, geef. Dan ga je veel meer berekenen, zegt hij. Eigenlijk. Dus niet onder druk te doen, jij doet alles. Dat betekent niet dat jij dat lui gaat doen, maar jij gaat het doen zonder stress. En jij zal zien dat het hele bedrijf gaat naar jou kijken dan. Iedereen gaat kijken, kijk, kijk naar de Jantje. Kijk naar Jan. Kijken. Kijk naar nou hoe Jan dat werkt. Nou, speelt. Als je nou ja. een gedachte meteen al in de, uh, het stadium van ketter aanpakt en dat lukt. Dan ja. geef je hem dus ook eigenlijk niet de kans om zich door te ontwikkelen. Naar beneden. Naar beneden. En jij ontwikkelt het. Kijk, kijk, wie, wie gaat het licht? Wie, we hebben gezegd, niets komt van boven als het van beneden niet op, op, op, opgewekt wordt. Hoe kan je, wie kan je gaan geven, kans geven, geven, om zich te ontwikkelen van de ketter naar de gogma? Jij moet de kans geven aan jezelf. Niets komt van boven. Van boven komt alleen een signaal naar jou toe. Drukte. Ja, drukte omdat jij, waarom komt de drukte? Omdat jij het niet toelaat. Hey. Goeie vraag. De drukte, dat, wat jij voelt in vorm van stress, komt... Kom, kom de stress komt omdat jij laat het licht niet toe. Ja of niet? We hebben ook geleerd, geleerd in Thess. Dat, dat het licht, als het licht een beetje binnenkomt. Het licht komt nu naar de ketter. Hij gaat nu drukken, want het licht, de eigenschap van het licht is om, het licht wil steeds geven. Ja of niet? Betekent geven. Betekent dat het licht wil doorboren in jou. Jij ja, bent nu in de ketter. je hebt ketter nu wel gedaan. En je zegt, vaarwel, dag. Ik wil niet meer. Ja. Maar het licht gaat verder doorboren. Ja, die wil wel doorkomen. Ik wil, ik heb geen zin nu. Jij zegt tegen, tegen het licht nu. Hij mag druk wel op mij uitoefenen. Ik heb, ik moet, ik moet, mijn baas heeft mij gezegd. Ik moet dit en dat doen. en eh, Het kan me niet schelen. En jij zit onder druk. Weet ik. Terwijl het licht wil daar binnenkomen. Dus wie... Juist jij moet nu open jezelf stellen. Jij bent degene die aan jou is gegeven de klep om naar binnen het licht te laten komen, of niet? Duidelijk? Jij bent de baas van jouw toestand. Jij bent de, de baas. De massage. de massage, precies. Jij bent de baas om te door te laten het licht, of niet? Duidelijk? Jij bent de baas om shalom te hebben, of Russie hebben. Ja, ik heb Russie met die, met die... Jij hebt Russie, dat betekent dat jij hebt zelf de Russie veroorzaakt. Niemand brengt de mens tot Russie, als hij niet wil, niet wil. Niemand geeft jou wel een klap, zelfs. Ja, als, je geen, als je het niet veroorzaakt. Eindelijk, niemand geeft jou een klap. Dus die het, de maken een rekenfout. Precies, een rekenfout, en dan is het vraagje ook een probleem. Als je in dienst zit, dan begrijpt de ander niet eens wat hij doet, maar de ander gaat tegen jou schreeuwen, of de ander gaat, Dat is absoluut zo. Want het is, de mens niet eens weet hoe dat zit met elkaar, maar die gaat op jou reageren. Hij gaat ook jou aanvallen, met woorden, met dat, dat, er dat, dat, dat, dat, En En uh, gewoon uh, op straat bijvoorbeeld, dat zij dan gaan... Uh, kunnen we ook uh, slaan, iemand of zo. Ze begrijpen dat niet hoe ze dat doen. Hij heeft naar mij zo gekeken. Ja, hij stond een beetje zo bij de metro. Een beetje te kijken naar de jongens die dat hebben. dat. Ze dat? Wij een beetje zo vreemd. Hebben ze, hem, ze hebben hem even geslagen. Dat hij dan bewusteloos geslagen heeft. Hij was een beetje zo. Maar hij keek zo met een, met een, met een kwade oog. Eigenlijk. Als jij niet opwekt die dingen, dan. Niemand, ook de baas zal tevreden zijn met jou. Dat is wat ontbreekt hier ook in Nederland. Het is wel een cultuur, een goede cultuur om te werken, maar de spanning blijft. En daarbij hebben we geen leven. Het is, het is niet genoeg. Het is, het is een mens moet zichzelf laten doorkomen, doorboren. Laat het licht jou binnenkomen. Men laat het niet toe. Je moet als sponge zijn van binnen. Ja, hoe zeg ik dat? Ja, als spons, ja, hoe zeg ik dat? Als, als een... Hè? spons. als een spons moet je dat zijn. Niet bang zijn dat je... Niet proberen hard te zijn, het niets levert op. Het levert geen... Geen rust en zel. Daarom, niemand heeft iets eraan dat je dan met hardheid iets opbouwt, nog een carrière, nog een in, in, in politiek, nergens. Wat alles wat een mens doet, moet die laten, het licht ook naar binnen. Dan gaat die ook, zijn productiviteit gaat honderdenmaal veel omhoog. Eigenlijk, als wij dat leren, dat accepteren. Ja, op die manier. Maar altijd nooit, het eerste wat het vereiste is, dat jij de druk ziet wat bij jou opkomt, druk. Dat jij ziet als hulp van boven. Want het licht wil naar binnen komen. En hij kan niet. En jij laat hem niet toe. eigenlijk. En die wil graag jou geven. En jij wil niet gegeven. Jij zegt, ik wil niet dat jij mij geeft. Ja, net zoals met, de, met het voorbeeld met, de, met het mannetje op het dak. Jij je, je, je wil, wil wel, maar jij laat het niet toe. Jij accepteert het niet. En dan je zal zien dat jouw leven zal absoluut veranderen. En het kan ook zo vandaag al beginnen, maar jij moet het vertrouwen. Ja, duidelijk. Niet je mannetje blijven staan. Ja, maar het, het toelaten betekent eigenlijk het toelaten door af te stoten. Door af te stoten, maar eerst, ja, natuurlijk. Maar jij moet het eerst de druk, wat moet je dan doen? Kijk wat wij doen. Wat wij doen. Jij accepteert, dat komt de druk bij jou, laten we zeggen, in de... Laten we, het hebben nu, laten we, wat hier. We zitten nu in de netzach, yeah? ja? In de netzeg. Dat is dan onder het midden van de mens. En laten we zeggen dat jij voelt het netzicht. Begint het altijd. Waar begint het altijd bij de netzeg, Bij de ketter van de netzeg. Ja, de ketter van de netzeg begint het. En jij voelt het. Je weet niet waar je voelt. Je kan ook een gewraag voor doet doet er niet toe. Jij hoeft het niet te meten. Waar is. Maar jij kan het. Dat wat de taak van jou is. Dat jij moet hem door laten komen. Tot je zood op dat moment. Dat is niet weliswaar je van wat de ware je die je hebt op dat moment, maar elke je is verbonden met elkaar. Dus je soort, de ware je wat wij voelen dat wat, sta, wat bij ons van binnen is, ja? waar de ware je is tussen de netzach god, ja, wat wij weten waar je staat bij ons van binnen, heeft ook verbondenheid, absolute verbondenheid met alle je van tiensvierenot. Dus ook in de, in de netzach, in God, overal bestaat die jesot. En ze zijn allemaal verbonden met elkaar. Daarom zeggen wij ook dat, hoe moet je het doen? In het hoofd, in het hoofd. Wat betekent in het hoofd? Dat jij moet het laten naar jesot in het hoofd. Betekent dat jij moet niet een verkrompen gedachte zijn. Moet niet een, een gecorrumpeerde gedachte zijn. Jouw jesot moet dan eerlijk zijn en netjes zijn. En, ja, en zuiver jouw Yesod zijn, net zoals jouw Yesod is, dat tussen die twee benen al zeggen hoort, ja. Moet je moet zuiver blijven, zo is het ook in de gedachten. Heb je ook je zot? die moet je ook vinden, dat het niet overspelige gedachten is, duidelijk. Ja, je zit wel een beetje zo melig, ben ik vandaag mailig. Ja, een, een idee is zo, melige gedachten, je gaat melig je voelen zelf. Nou, wat doe je jezelf? Ja, jezelf bedricht jouw gedachtengang uh, op dat moment. Je mag een beetje natuurlijk uh, uh, lachen van alles. Wat je, absoluut. Maar niet corromperen jouw Eigenlijk. Want zod is de verbond. Verbondenheid met het licht is door sod. En dat is iets wat nergens in de wereld daarover men spreekt. En de zoger, alleen de zoger, opent ons de ogen. Ik zeg wat ik, wat ik, wat, wat, wat nergens in de wereld letten ze daarop. Want ze, willen dat, ze weten dat de mens wil dat niet. De mens ontvlucht daarvan. En ik wil graag dat jij juist jou op, juist op dat zwakke punt kloppen, klappen, steeds, steeds bombarderen pla, die plaats bij jou. Elke zot die je hebt, dat het gaat werken. En dat werkt al nu. Ik weet al. Ik kijk naar iedereen van jullie. Het zijn heel andere mensen nu. Die ik nu zie. Absoluut. Maar omdat het steeds. Maar let op die soort overal. Kijk, de soort van de ketter. Wat een soort van de ketter is. Ketter is gedachte. Hij is de, is, de, is de wortel van de gedachte. Dan moet je in wortel van de gedachte. Moet je daar ook naar je soort komen. En niet te. En niet te overspelig zijn in het wortel van de gedachte. Gochma is wel gedachte zelf. Nou, die ook moet je niet corrumperen. Ja, dat betekent proberen ook de tien, al die negen sfeer van de, laten zeggen, onder ogen krijgen. Dan ga je dan hele plaatje, in, uh, in hele plaatje als gedachte, Doet er niet toe welke probleem, met welke probleem je zit. Jij bijvoorbeeld werkt met een computerprobleem. Of in iets anders, jij moet het gedachte volledig naar je zot brengen. Dat is alleen trainen. Dan heb je een volledig plaatje ten aanzien van, van, van de gedachte. Van je mensen. Huh? Ik heb zicht op Precies, ja. En dan ga je dan verder naar, je, naar jou, hoe zeg je dat, naar, Natuurlijk moet je zo zien. Natuurlijk is het theoretisch is het zo, moet je zo zien. Theoretisch is het zoals ik het opgebouwd, ja, theoretisch. Maar in praktijk is het natuurlijk is het niet zo dat, het, dat ik alleen maar mijn ketter heb uitgewerkt en de rest blijft nog te wachten. Natuurlijk, nooit gebeurt het zo. Waarom niet? Let op. Niets bestaat in het, ja, in het algemene wat niet bestaat in het bijzondere. Als ik maar een kleinste, kleinste correctie heb gedaan, als ik nu van de ketter, van de ketter, van de ketter, Gekomen ben door Gamzet Toven, ik kom van de ketter van de ketter naar de chogma van de ketter. Ja, nou, één hoekje van de ketter. Wat betekent dat? Betekent dat ik heb op dat moment ook aanzet gegeven, ook een beetje correctie gegeven van elke ketter, van elke ketter, dus wow. het mensen van al het dus invloed daarvan heb ik het ook, is het ook dus een stukje invloed, een stukje correctie, wat ik nu alleen gecorrigeerd wil van de ketter, de ketter, naar de gochma, de ketter, iedereen hoort het, dan heb ik het ook zo gedaan, ook een klein stukje daarvan, als het ware de echo, echoen, dat kan echoën ook, als een kracht ook, kwam nu ook bij de gochma, ook de ketter van de gochma, van de ketter van de gochma naar de gochma, naar de, van de ketter, van de hoogma, naar de hoogma van de hoogma, is ook, is ook invloed, invloed eh, daarmee heb ik het ook een zekere klein beetje correctie ook daarmee ingebracht. Mm. En tot aan de jesod van de tot, tot de jesod, de ware jesot, ook de ketter van de ware jesot, heb ik nu tussen de ketter van de ware jesot, naar de hoogmaal van de ware soort heb ik het ook een klein beetje al aangestipt, een beetje, een beetje aanzet gegeven voor de correctie. Duidelijk? Alles zit in elkaar verbonden. En natuurlijk niet in de, ware, in de, in de volle mate, maar wel in, klein, in kleine mate wel. Welke mate? Je zou dat kunnen ook direct zeggen. Welke mate? Een honderdste. Maar we zullen dat allemaal leren. Nou probeer dat al vanaf dit moment te gebruiken. En jij zal zien dat jij kan spontaan met iedereen spreken, terwijl jij van binnen die houding van binnen doet, de krachten brengt zo naar binnen, acceptatie, waarbij je dempt en tegelijkertijd de niemand ziet het verschil, maar jij blijft verbonden met, met het hogere.